4 uur. NPO Radio 1 met Lara Renssen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws Co hoort u over een demonstratie in Moskou. 10.000 mensen keren zich tegen de gedwongen sluiting van de berichtenapp Telegram. En miljoenen werden er buitgemaakt bij de kluisjesroof Oudenbosch. Dat is tenminste de schatting, ja, want wat er precies in dit soort kluisjes ligt, dat is altijd nog een beetje schimmig. Clemens Peters nu met het NOS Journaal.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 Den Haag vorig jaar al vertrouwelijk heeft geïnformeerd... over een omstreden financier van de Asuna Moskee. In Den Helder is een grote coalitie... waaraan ook de PVV zou deelnemen van de baan. De Stadspartij ziet de coalitie toch niet zitten... omdat er niet genoeg vertrouwen zou zijn tussen de vijf partijen. Binnen het landelijke partijbestuur van de ChristenUnie... ontstond ook beroering over de voorgenomen coalitie... omdat de lokale afdeling met de PVV wilde gaan samenwerken... Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt neemt toe. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in twee jaar tijd... het aantal jongeren dat aanklopt voor hulp gegroeid is met meer dan 10 procent. Dat zijn er nu in totaal ruim 400.000. En dat betekent dat 1 op de 10 jongeren in Nederland jeugdzorg krijgt. Het aantal verschilt wel flink per gemeente. In Duitsland is een vrouw van 69 opgepakt... in verband met de dood van een jongen van 7. Ze was de oppas van het kind en zou hem in haar woning hebben geburgd. De vrouw paste al vijf jaar op het jongetje. Het NOS journaal. Het Bredaanse beveiligingsbedrijf EBN zegt geschokt te zijn door het nieuws dat twee medewerkers zijn opgepakt in verband met de kluisjesroof in de Rabobank in Oudenbos, Begin maart. De politie vermoedde al vrij snel na de moord dat er mensen bij betrokken waren die de situatie in de bank goed kenden. Zegt verslaggever Joris van Poppel. Ja, ze hadden al een sterk vermoeden dat het een inside-job was. Het uh, beveiligingsbedrijf waar deze twee mensen voor werkten. Uh, daar is al eerder onderzoek gedaan. Er is al een server in beslag genomen. Dus het vermoeden was al heel duidelijk... dat uh, ja, beveiligers van de bank er iets mee te maken zouden moeten hebben. Bij de Roof bij de Rabobank in Oudembos werden honderden kluisjes gekraakt. Wat er precies is gestolen is niet duidelijk... omdat niet alle eigenaren van de kluisjes willen vertellen wat erin zat.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 Op de meeste plaatsen bewolkt en vooral in het westen valt nog veel regen. De temperatuur ligt tussen de 12 en 16 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. En ook morgenochtend nog vrij veel regen. Smiddags wordt het vanuit het zuiden een beetje droog... maar met 9 tot 12 graden blijft het kil. En op de weg, Geleende geest, wat gebeurt daar? Ja, door die regen is het eigenlijk wat drukker dan anders op, die tijdstip, uh, op maandag... ondanks de meivakantie. Op de A10 bijvoorbeeld al een lange file tussen de afrit Watergraafsmeer... en knopend de meer 7 kilometer. De vertraging richting Den Haag is ruim een half uur. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Er zijn technische problemen met de spitstro uh, spitstrook op de A15. Die gaat daardoor niet open. Dat levert van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik Ido ambacht en Sliedrecht 10 minuten op onthoud op. En erg druk is het al op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Beeldhoven en Lexmond bij elkaar 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar meer dan een uur. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt... ik wil een beter bed. Tijdens het Prijzenfestival alle dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Kijk ook op beterbed.nl.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 je ziet de behandeling die, uh, die uitstaat, dus in feite de behandeling die de plaats zou uh, moeten gaan vinden met de bijbehorende kosten. Maar het is in ieder geval wel zo dat er een uh, bepaalde poort heeft opengestaan waardoor derden toegang hebben kunnen gehad. Na Facebook en medische dossiers blijken persoonlijke gegevens... ook niet altijd veilig bij, u raadt het al, de tandarts. En het blijkt werk van binnenuit te zijn geweest. De kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. Deze gedupeerde raakte een aardige som geld kwijt. Het goud en zilver, rond 35.000 euro. Ja, natuurlijk. Uh, je gaat er niet vanuit dat het hier weggehaald wordt. Uh, je denkt, hier ligt het safe. Nara niet dus. Bij de kluisjesroof zou voor miljoenen euro's zijn buitgemaakt uit de safe's. Verslaggever Jeroen de Jager ging vandaag kijken bij een grote aanbieder van dit soort kluisjes. Gaan we ooit weten wat er nou allemaal gebeurd is en wat er allemaal in die kluisjes ligt, Jeroen? Ja, dat zou je willen weten. Uh, het hangt er een beetje vanaf. Ik heb vanmiddag zelf uh, inderdaad zo'n heel goed beveiligde kelder bezocht met een paar duizend van die kluisjes. En bij deze beheerder, de Nederlandse kluis noemen ze zichzelf, dan moet je altijd in persoon je spullen uh, brengen of halen. Dat kan veel er echt niemand bij, behalve als de kluis uh, dus wordt opengeboord. Dus alleen jij als bezitter weet wat erin zit, tenzij je onderwerp wordt van justitieel onderzoek, die kluis die staat op naam, dus uh, als de politie je op de korrel heeft, dan heeft ze met een uh, rechtelijk bevel ook toegang. Dus als je uh, zwart geld hebt of uh, andere criminele dingen daarin bewaart, dan is het veilig totdat de politie komt, of zoals in de bos, totdat de boel wordt leeggeroofd. Juist, later meer over de kluisjes. Jeroen Totzona, na 16 jaar is Fortuna terug in de eredivisie. Dus dat mag vanavond groots gevierd worden in Sittard. Verslaggever Martijn van der Zanden is al aanwezig op de Grote Markt. Zijn ze er klaar voor, Martijn? Nou, ze zijn nog bezig met de laatste voorbereidingen. Er staat nog een grote vrachtwagen voor evene evenemententechniek. Het podium is natuurlijk al wel helemaal opgebouwd in een hoek van de markt. Uh, veel uh, geel-groene ballonnen zijn hier te zien. Dat zijn natuurlijk de kleuren van Fortuna Sittard. En her en der staan al wel wat uh, plukjes fans. Die gaan aan een biertje drinken, een beetje van het zonnetje te genieten. Maar ze moeten nog wel even geduld hebben. Want het gaat zeker tot zeven uur duren voordat de spelers zich hier melden. Zij vertrekken om half zeven vanuit een open bus vanaf het sta stadion... Deze kant op, nou, dan zijn ze rond 7 uur hier... en dan zal het hier ongetwijfeld helemaal volstaan... met 5000 uitzinnige fans van Fortuna Sittard. Nou, laat je me horen straks. Dank je wel. We beginnen met het leger des Hels. Want de opvang raakt verstopt. Steeds vaker moeten de loketten neverkopen aan daklozen. Omdat de doorstroming ja, staakt, steeds langer duurt. Cornel Vader is bestuursvoorzitter van het leger des Hels. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Vader, hoe groot is het probleem? Over heel Nederland uh, zien we... en we hebben de cijfers van vorig jaar net uh, uh, bekend gekregen... dat het uh, gemiddeld acht maanden is dat iemand in een opvangcentrum moet verblijven... voordat hij kan doorstromen naar het zijn beschermd woonvorm... het zijn weer zelf met begeleid wonen de samenleving in. Hmm. En dat is weer een maand verlengd vergeleken met vorig jaar... En sinds vier jaar zijn we nu vier maanden langer onderweg... voordat mensen weer zelfstandig kunnen gaan wonen. Dus daar komt steeds meer dus tijd bij. Dus op het land is dat zo. Ja, en, en, dat klopt, ja. Hoe komt het dat de opvang zo vastloopt? Op de eerste plaats dus het is al wel bekend... dat er bijna geen goedkope huizen meer in Nederland zijn. Dus dat is wel een heel belangrijke factor. Mm -hmm. Dus de doorstroming stagneert echt uh, heel erg. Um, daarnaast, als het wel lukt... dan moet er ook wel een stukje begeleiding bij. We zijn allemaal ermee eens... dat deze categorie mensen die zijn gestrand, dat die er ook weer helemaal bij horen in de wijk. Dat vinden wij ook als Legendes Heils. Maar dan, je moet wel iets meer doen. Uh, mensen moeten niet geïsoleerd... en vervolgens weer heel eenzaam op een kamer zitten. Er moet iets meer bij. Er moet begeleiding bij... Maar er moet ook iets van een steunpunt in de buurt bij. Mm. En nou, die zijn er eigenlijk ook nog veel te weinig in Nederland. Maar um, als, als die er niet zijn, dan worden die mensen ook niet geplaatst? Die Nee, als er, als, er, als er überhaupt geen plek uh, is, hè, geen woning is, dan kan dat natuurlijk niet. En dat is eigenlijk het allergrootste uh, probleem. En dan komen mensen op campingen terecht of in vakantieparken. Zoals we hè, de afgelopen tijd wel hebben meegemaakt. Veelvuldig ook in nieuws is geweest. Mm. Uh, maar als er wel plek is, dan moet daar ook... een, Want uh, als mensen helemaal gestrand zijn en terugkomen van een verslaving of vanuit detentie... dan moet daar natuurlijk wel een goede begeleiding bij zijn. Ja. En eenzaam in een wijk levert veel risico's op. Dus waar we eigenlijk voor pleiten is. dat, dat groeit wel dat bewustzijn, gelukkig hoor, ook bij gemeenten. Mensen horen erbij, mensen horen in de buurt thuis. maar je moet ze ook een plek geven waar ze welkom zijn. En waar je als het ware het welkom ook kan faciliteren. Zodat ja. mensen een plek hebben om anderen te ontmoeten. Maar ik hoor u ook dat uh, de wachttijd uh, oploopt, uh, elke keer weer. Wat heeft u in dat opzicht, wat hebben uh, daklozen in dat opzicht nodig ja. om dit probleem uh, ja, wat lucht te geven? Ja, we zien zelfs ondanks hè, het feit dat de complete capaciteit van het Legeres Heils... met enkele duizenden bedden in Nederland echt meer dan vol is geweest. En we hebben zelfs nog een paar honderd bedden er ook weer bij uh, gezet afgelopen jaar. Mm. Dat het toch steeds uh, oploopt. En de belangrijkste, de belangrijkste oorzaak is toch gewoon geen goedkope huizen. Dus het is echt wel weer een onderstreping van de noodzaak om, uh, om gewoon goedkope huizen te hebben. Ja. EDES en de overheid. Die heeft u niet zomaar, meneer Vader? Nee, dat lukt niet zomaar. Er is wel beweging gelukkig, maar het blijkt, als je kijkt naar de cijfers, nog echt veel en veel te weinig. Dus de noodopvang, zoals het, uh, het leger des Hels die levert, uh, die zal nog hard nodig zijn ook. Ik vrees van wel. En we, we, we proberen dat ook al met hele eenvoudige vormen van opvang. Het blijkt iedere keer toch weer net te weinig te zijn. En dat gaat ons aan het hart. Want mensen worden ook vaak aangemerkt door de indicatieloketten bij de gemeente als... van zijn in principe voldoende redzaam. Voldoende zelfredzaam om het zelf te kunnen. Bijvoorbeeld als ze uit een... Periode van gevangenisstraf of detentie komen. In principe kunnen ze het zelf. Maar als er geen huizen zijn, dan komen ze toch in de opvang terecht. Ja, en die zit ik. al overvol. Dus we vinden dat echt een probleem. We komen met nieuws ik al graag een keer langs, trouwens. Kan dat? Om eens te kijken. Uitstekend. Ja, ja. ja? goed, gaan we ja, dat ja. doen. Ja. Spreken we dat bij deze af: Cornel Vadig, bestuursvoorzitter van het uh, Leger Des Hels. Bijvoorbeeld met de Nieuws-en-Kobus. Dat lijkt me wel een uh, mooie plek om daar ook met de mensen te praten. Nu iets anders. Het is schering en inslag in Brabant. Het dumpen van drugsafval. Vooral de afgelopen weken neemt het aantal dumpingen fors toe. Nieuws-en-Kobus is in Breda. Om daar het verhaal op te tekenen naar Ieder-Ourongsep. Waar wordt nou het meeste drugsafval gedumpt? Nou Lara, ik, het was nieuw voor mij, maar ook in woonwijken zoals hier in Breda en ook heel veel in natuurgebieden, midden in het bos bijvoorbeeld. Naast mij staat boswachter Erik de Jonge. Waar precies in het bos komt u tegen? Ja, op de gekste plekken. Um, je kan natuurlijk prachtig uh, door de bossen rijden en wandelen. Uh, mensen met uh, vaten drugsgeval, gaan niet ver wandelen. Dus ze zoeken plekken waar ze ongezien en uh, snel kunnen dumpen en ook weer snel weg kunnen komen. En uh, ja, zulke plekken zijn er heel veel. Er zijn natuurlijk veel afgelegen, niet verlichte weggetjes, parkeerplaatsjes, uh, een, een, een strookje gras uh, langs een sloot ofzo. Dus ze zoeken echt even een plekje waar ze snel uh, dat kunnen doen en ook ongezien weer weg kunnen komen. En wat komt u dan tegen? Ik zag een foto in een van de kranten van hele grote blauwe vaten en jerrycans. Ja, dat was denk ik een foto van gisterenmiddag. We hadden gisterenmiddag weer een dubbing op de Brabense Wal. En dan gaat het inderdaad meestal om vaten met vloeistoffen als het om dat synthetische drugsgeval gaat. Uh, ook allerlei andere spullen die nodig zijn om een lab te kunnen runnen natuurlijk. Uh, maar die vaten met vloeistoffen, ja, dat is echt hetgeen waar wij de meeste problemen mee hebben. En uh, u zegt en ook andere spullen zoals... Uh, alles wat nodig is om een lab te kunnen runnen. Dus ook gewoon bouwmateriaal om zo'n hokje te kunnen te bouwen. Uh, maar uh, koelkasten bijvoorbeeld om spullen uh, te kunnen bewaren. Uh, apparatuur om pillen te kunnen maken. Dus allerlei restproducten eigenlijk van een opgeruimd lab. Ja. En om de, als we het hebben over de hoeveelheid. Hè, om hoeveel vaten gaat het? en Hoe groot is het wat u tegenkomt? Nou, heel verschillend. De laatste tijd waren er ook wat kleinere dumpetjes bij collega's van zomaar een paar vaatjes. Uh, gisteren hadden er een weer van 50 uh, van die grote kannen. Uh, meestal is het wel in de tientallen kannen. Uh, soms van die hele grote uh, vaten van 1000 liter. Uh, maar meestal gaat het wel om behoorlijke hoeveelheid. en dat snap ik ook wel. Want ja, als je het risico neemt om te gaan dumpen s'nachts met een busje in het bos, dan ga je dat niet uh, elke week doen. Dan doe je dat in één keer uh, grootschalig. Maar als u zegt 1000 kilo, dan denk ik, daar heb je toch geen klein busje nodig? Dat, dan heb je een hele grote bus nodig. Hoe kan dat allemaal ongezien? Ja, dat is een goeie. Nou, ik denk dat het heel goed uh, geregeld wordt, zo'n dumping. Daar heb ik ook wel eens wat, wat dingen van gezien. Dat mensen op de uitkijk gaan staan en dan, uh, dat er snel een busje komt die dat doet. Uh, vaak binden ze een touw aan de vaten. En dat slaan ze om een boom en dan rijden ze weg. Dat gaat echt binnen een minuut. Dat gaat razendsnel. Uh, het probleem is dat dat er wel voor zorgt. Dat natuurlijk met grof geweld gaat. En soms die vaten openbarsten of de dop eraf schiet. En dan krijgen we lekkage. En dat is natuurlijk waar wij als natuurbeheerders heel verdrietig van worden. Want dan krijg je grote milieuschade. Ja, ja want u klinkt nu bijna als een politieagent... Maar dan bent u een, Of een drugsexpert, maar u bent gewoon boswachter. Ja, ik ben gewoon boswachter en ben het liefst met natuurbeheer bezig. Daar steek ik ook het liefst ons geld in. En helaas worden wij vaak gedwongen om veel geld te besteden aan het opruimen van drugsafval. Ja. En nu blijkt het al en u zegt het ook al dat er een toename is van die dumping. Hè? En het is een beetje gissen. Sommige mensen zeggen. wellicht komt het door het uh, festivalseizoen dat voor de deur staat. Of dat zo, zo is of niet, dat horen we straks weer hier in Breda. Tot straks dan, nou Ida, We gaan naar de verkeersinformatie met toch wel wat drukte... ondanks de meivakantie, alleen de geest. Alleen de geest, die verwacht ik nu. Nee, die is er niet. Nou, um, er zijn wel wat files, hoor, daar niet van. Zal ik eens even snel kijken. Volgens mij een stuk of, uh, nou, volgens de ANWB... 157 kilometer in totaal sterkte als u in een van die files staat.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 vindt hij het allemaal. James Morrison, een Engelse singer-songwriter... met het nummertje A Beautiful Life. Maar dat had hij al geraden, denk ik. Alleen de geest die is er. Hoeveel files heb je, Alleen? Ik heb er een heleboel, bijna veertig nu al. En uh, ja, de vertraging is op sommige plaatsen ook aanzienlijk. De meeste vertraging op dit moment op de ring van Amsterdam, de A10... Dat is te wijten aan een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is drie kwartier vanaf Watergraafsmeer. Dus verkeer richting Schiphol kan het beste omrijden via de A1 en de A9. Een grote demonstratie zojuist in Moskou. Duizenden Russen gingen de straat op om te protesteren tegen de pogingen van de Russische regering om de berichten-app Telegram te blokkeren. De aanleiding voor deze blokkade is een al langer lopend conflict tussen Telegram en de Russische overheid. Telegram weigert de encryptiesleutel waarmee berichten doorzocht kunnen worden door te spelen aan de Russische geheime dienst. De correspondent Geert Groot-Koerkamp. De demonstratie is nu net afgelopen, heb ik begrepen. Ik was bij jou om de hoek, hè? Hoe verliep het? Ja, was je vlakbij. Uh, nou, wat verrassend was, was dat er erg veel mensen waren. Er was uh, een uh, opga opgave gedaan met de politie van uh, naar verwachting 5000 demonstranten. Maar uh, onafhankelijke tellers hebben vastgesteld dat er meer dan 12.000 waren. En dat is toch best uh, bijzonder voor deze tijd in Rusland. Uh, en dat waren natuurlijk mensen die, die in eerste instantie uh, kwamen. vanwege het oproep om te protesteren tegen het blokkeren van Telegram. Maar natuurlijk ging het, uh, dat, daar wijst het aantal al op, het ging om veel breder probleem. De algemene problemen... de pogingen van de Russische overheid... om het Russische internet... om dat te, te controleren... aan banden te leggen... bepaalde sites te bl blokkeren... enzovoort enzovoort. En tegelijkertijd was deze demonstratie ook een beetje een voorschot uh, schot voor de boeg... Uh, op de demonstraties die op de komende dagen gaan komen. Dat heb je altijd rond de 1e mei natuurlijk, dat van de arbeid... echt ja. een tijd om te demonstreren. En dat betekent ook dat er uh, ja, veel algemene leuzen waren... ook tegen president Poetin bijvoorbeeld. Uh, politieke leuzen die we ook op, op andere demonstraties van de oppositie... altijd tegenkomen. Uh, de oppositie dus aanwezig, er is kritiek op de regering, stond uh, Poetin. De regering, dit allemaal toe? Of is er ook ingegrepen? Nee, er zijn geen uh, arrestaties verricht. Er was natuurlijk wel veel politie op de been, zoals altijd bij, bij grootschalige gebeurtenissen. Maar dit was een, uh, zoals men dat noemt, het geoorloofde de demonstratie. Het was van tevoren uh, overlegd met uh, het Ponskouwse stadsbestuur. Zoals gezegd, er mochten 5000 mensen komen. Nou, dat waren er meer. Maar dat zal niet echt tot repressies leiden. Wat wel interessant was, was dat er dus veel verschillende oppositieleiders waren. Alexei Navarni, een bekende naam, die was er natuurlijk ook. En die kreeg bij het uh, betreden van, uh, van het terrein van de demonstratie wel te horen van de politie dat hij alleen daarheen mocht gaan als hij niet zou oproepen uh, aan de mensen om deel te nemen aan zijn eigen demonstratie over een paar dagen, 5 mei. En dat is een demonstratie die niet is geoorloofd en waar naar verwachting, als die doorgaat, als de mensen de straat op gaan, dan veel arrestaties zullen kunnen vallen. Maar Navani heeft dat naast zich neergelegd en heeft wel tegen vanaf het spreek gestoeld, dus ook mensen opgeroepen om over een paar dagen weer gewoon met z'n allen de straat op te gaan. Nou, we houden dat ook in de gaten natuurlijk. Even terug naar die poging om Telegram plat te leggen. We hoorden eerder dat er een soort klopjacht op servers van Telegram is geweest dat het allemaal chaos heeft gecreëerd op het Russische internet. Andere sites werden uit de lucht gehaald, bedrijven protesteerden ook. Hoe staat het daar nu mee? Ja, het is nog steeds niet uh, helemaal uitgekristalliseerd, zeg maar. Uh, er zijn nog steeds problemen met, met, met diverse sites. Ik hoor her en der, links en rechts omheen van mensen die gewoon klagen omdat ze allerlei uh, problemen hebben met, met toegang tot bepaalde sites, of met sociale media. Of dat allemaal te maken heeft met, uh, met deze poging om Telegram uh, te blokkeren, dat kunnen we niet allemaal controleren. Uh, opvallend is ook dat sommige sites die eerder dus afgelopen jaren wel verboden waren, wel gesloten waren zeg maar, door de overheid, uh, dat die posteling weer toegankelijk waren. Dus dat geeft ook een een beetje aan hoe zeer, hoe chaotisch uh, ja, men, men toch te werk is gegaan. Ja, zeker. Geert Groot, Koerkamp in Moskou. Dank je wel. Laboratoria. Oplossingen voor Doorbraak. De Vrije Universiteit Amsterdam. en de Rijksuniversiteit Groningen. gaan met een heel speciaal virtual reality project. van start. Pleitvrij heet het. Het um, is een game. waarin rechtenstudenten. zichzelf zullen kunnen trainen. in het pleiten voor een virtuele rechtbank. inclusief uh, rechter-advocaat-publiek. Het project. Heeft zo een subsidie gekregen, onlangs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waardoor de game er ook daadwerkelijk gaat komen. En we kennen iemand die hiermee volgens mij heel gelukkig is: Hedwig van Rossum, universitair docent pleitvaardigheden aan de VU in Amsterdam en een van de initiatiefnemers van dit project. Welkom! Dankjewel. Blijft u graag staand trouwens? Ik pleit graag staan. Nou dan Zeker. We, gaan we gewoon staan allemaal. <gacht> Gefeliciteerd met deze subsidie. Dankjewel. Wat is het um, huidige probleem voor studenten als ze leren pleiten? Nou het huidige probleem is eigenlijk dat studenten te weinig pleiten. Dus ze leren het eigenlijk wel doen, maar veel te weinig krijgen ze oefening. En als ze oefening krijgen is het niet in een authentieke setting. Dus niet echt in een rechtbank. En pleiten um, voor degene die denken, wat was dat ook alweer? Nou, pleit is uh, datgene wat een advocaat of officier van justitie doet... in de rechtbank uh, voor zijn cliënt. Ja, Dus uh, het betoog voor of tegen straf, hè? In ja. het uh, geval ja, voor of de officier justitie van strafrecht zal dat voor zijn. Um, en, en die game zelf moet nog ontworpen worden. Ja. Enig idee al hoe die eruit zal gaan zien? Ja, het is, we hebben natuurlijk een plan. En het plan is dat um, studenten een virtual reality bril opkrijgen. Okay. Uh, en op die, in die bril zien zij dan... Um, nou, nee, de rechter zitten, want die wordt erin geprojecteerd eigenlijk. Die staat ergens anders het op te nemen. Mm -hmm. uh, en die rechter stelt hen dan vragen. Dus zij zien in die bril die rechter. En als ze zich omdraaien, zeg maar ronddraaien, zien ze om zich heen in 360 graden... De, een video van een rechtbank. Dat hebben we dan van tevoren opgenomen. En daar zit dan ook publiek. Die kan ook reageren op wat er gebeurt. Uh, dus het is echt een hele realistische setting. En die student die moet dan pleiten voor die rechter... en krijgt vragen van die rechter. En waar komt die rechter vandaan? Die rechter dat kan een medestudent zijn... Dus dat zijn studenten, op de Vrije Universiteit hebben we niet studenten die rechter spelen. Maar de RUG heeft dat wel, de Rijksuniversiteit Groningen. En daar is ook de opleiding voor rechter? Uh, nou nee, want studenten krijgen bij, als ze universitair uh, rechten studeren... Zeg maar, dan worden ze nog niet gelijk advocaat of van justitie of rechter. Dan moet je nog dat een extra opleiding nog. voor doen. Maar je kan wel een voortraject volgen? Of? Nou ja, ze leren in ieder geval wat een rechter doet. Ah, okay. En een onderdeel daarvan is dan dat ze ook zelf een keer een rechter zijn. In ieder geval dat is het geval in Groningen. Mm. Bij ons dat niet, zijn ze echt advocaat van justitie... Uh, officier van justitie en advocaat. En uh, dus ja, een van die studenten is dan rechter. En die moet dan beslissing, uh, een beslissing nemen op datgene wat gepleit wordt door de twee andere studenten in die virtuele rechtszaal. Ja, dus uh, er is ook nog een soort rol. Uh rollenspel eigenlijk, hè, waar, ja. waar volgens mij ook heel veel uh, educatie van uitgaat. kan ik me voorstellen, wat heel ja. leerzaam is. Precies, en het leuke is, studenten doen dat nu al, maar ze doen dat eigenlijk kaal in een onderwijsruimte. En nu kunnen ze dat dus doen echt in een realistische setting, in die virtual reality. En wat gaat dat toevoegen? Nou, wat je? dat gaat toevoegen is dat ze echt die ervaring hebben. Dus met een beetje geluk hebben ze minder spanning en stress als ze echt moeten pleiten. Bij een tentamen bijvoorbeeld. Um, en ze leren gewoon hoe het er in het echt aan toe gaat. Ja. Dus uh, ja, dit gaat wel uh, veel toevoegen voor mijn studenten. Ja. En uh, wat voor zaken zullen er uh, gaan spelen in die zaal? Het, het idee is dat ze de zaken doen die op zich nu er ook al zijn. Ze, krijgen al, rechten, uh, ze krijgen al oefenrechtbank of studentenrechtbank of pleitoefening. Maar ze gaan nu dus die zaken oefenen in die virtuele rechtbank. En dat zijn bijvoorbeeld zaken, strafzaken, diefstallen bijvoorbeeld. Maar ook uh, burgerlijke zaken, civiele zaken. En dan gaat het bijvoorbeeld over een uh, onrechtmatige daad. Dus een, bijvoorbeeld iemand die gestruikeld is, terwijl dat gedaan is he, door, door de buurman die niet goed heeft opgelet. <lacht> maar ook bestuursrecht. Kan je leren pleiten? eigenlijk? Of zit dat ook een beetje in je? Ik denk dat het een, soms een klein beetje al je Het is een beetje toneel, toch? Het is een klein beetje toneel. Maar <macht> ik denk dat het bij studenten ook, bij sommigen kunnen het al heel goed. Ja. En die vinden het makkelijk en fijn. En voor hen zou deze tool, hè, die Virtual Reality rechtbank, zou gewoon prettig zijn uh, om het nog een keer te doen. Ja. Maar dit geeft juist ook voor de studenten die het eigenlijk niet zo goed kunnen en die ja misschien een beetje stotteren of heel zenuwachtig zijn en echt denken, dit is niks voor mij, mm. geeft ze juist die extra oefening. Dus misschien kan je het uh, leren. Ik denk dat je het kan leren. Ook als je het nog niet zo heel goed uh, kan. Is, is het ook een mogelijkheid om later naar jezelf te kijken? Ja. Dat kan misschien nu ook al hoor, maar dat, dat uh, kan nog wel eens inzicht geven hè? in ja. hoe je beweegt, hoe je staat. Dat wordt echt wel ook wel te gekke aan dit plan, want het, uh, het idee is dat, um, dat andere studenten, dus je hebt die drie studenten, rechter, officier van justitie en mm. advocaat, die mm -hmm. pleiten echt, die zijn echt bezig, maar op een splitscreen, dus op een ander scherm, zien andere studenten, tegelijkertijd zijn dat dan studenten van de rug en van de VU, kunnen dan zien wat die studenten aan het doen zijn en die geven via een app op de telefoon in real-time feedback. Oh. En dat wordt allemaal opgenomen. En de studenten die aan het pleiten zijn geweest, die krijgen die feedback maar mee naar huis. Die, ik wou zeggen, niet tijdens het pleiten, toch? Nee, maar dat is wel dat is afleidend. Als dan, ja, zo. Dat, dat gaat misschien ooit nog gebeuren. Dat er uh, meteen gereageerd kan worden. Maar dat lijkt me inderdaad heel, ja. uh, heel erg afleidend. En wanneer zal de game klaar zijn? Want uh, Wanneer kunnen studenten hiermee aan de slag vermoeten? Nou, het projectteam gaat nu aan de slag hiermee. en uh, We verwachten dan dat we een eerste pilot kunnen doen vanaf februari komend jaar. Dus dat is 2019. Heeft u al reacties gehad van uh, officieren van justitie of advocaten? Nog niet, maar uh, we hebben wel al in, in het voortraject ervoor gezorgd... Dat, dat zij ook zullen meedenken in de ontwikkeling hiervan... en ook in het oh, okay. beoordelingsformulier aan de hand waarvan de studenten feedback geven. Dus dat is de Orde van Advocaten of zo, die heeft meegedacht? Ja, over... de Orde van Advocaten gaat ook meedenken in de klankgroep en de rechtelijke macht. Kijk eens aan. Nou, uh, het klinkt allemaal behoorlijk futuristisch en spannend. Veel succes ermee Bedankt. en hoop dat veel de studenten zullen slagen. Um, Hedwig van Rossum, universitair docent pleitvaardigheden de vue in Amsterdam. En straks, deal of geen deal. De EU waarschuwt Groot-Brittannië... dat het ook een optie is om geen akkoord te sluiten over de brexit. Ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Het uitlekken van medische geheim wordt binnenkort veel strenger aangepakt. Veel tandartsen maken zich zorgen over alle extra regels. NTO Radio 1. Straks meer. Clemens Peters nu met het NOS-journaal.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 Een 20-jarige Nederlander is overleden na een val van een balkon... in de thaise hoofdstad Bangkok. Volgens een thaise krant had de Nederlander een date met een thaise vrouw... en is hij in haar appartement van het balkon gevallen. Er zouden geen sporen van een vechtpartij zijn. En Het OM moet een man vervolgen voor het bezit van vijf wietplantjes. De man had die planten voor zijn eigen medicinaal gebruik... maar de politie kwam ze op het spoor en vernietigde de planten. Het OM daarna heeft hem niet vervolgd... omdat het maar zo weinig planten waren. En daarmee nam de de man geen genoegen, hij wil weten waar hij in de toekomst aan toe is. Clemens, dankjewel. We gaan naar het weer. Marco Verhoef. Ja, daar is wel wat regen. Daar heeft ook het verkeer last van. Is dat in heel Nederland zo? Nee, nou, het is niet overal even erg. Maar vooral in het noorden en westen van het land regent het redelijk continu door. Met uh, wel wisselende intensiteiten. We noemen dat dan ook wel eens een keer buiiger regen. Dat is niet continu dezelfde neerslag hoeveelheid die er valt. Dan is het wat minder. Maar soms ook echt fel. In het oosten van het land uh, is het allemaal wat rustiger. Valt een enkele bui. Er is ook nog wat ruimte voor wat opklaringen. Maar goed, dat zal allemaal wel dicht gaan lopen. Want en het krijgen... zuiden? Want sorry dat ik je ja. even onderbreek. Ik hoorde net van de uh, huldiging van uh, Fortuna... In, Sittard, dat daar misschien wel een zonnetje gaat schijnen. Ja, nou, in die hoek, het oosten en zuiden, zitten inderdaad wel wat opklaringen. Maar het hele handelsgebied gaat wel dichtlopen hoor. de komende, okay. euh, laten we zeggen, zes uur. Want er gaat een laag drukgebiedje overtrekken vanavond, vannacht en morgenochtend vroeg. En dat gaat allemaal samen met veel bewolking en ook met meer regen. Vooral ook met meer wind. En westelijke delen van ons land gaan te maken krijgen met echt een heel stevige wind. Forse windvlagen erbij. Langs de kust gaat het hard waaien. Ja. Ik denk dan, de plantjes hebben nu alweer genoeg water gehad. Ja, nou, het is nog even doorbijten. Want oh. vannacht met dat lage drukgebied passeert dus ook weer een nieuwere neerslagzone. Maar aan het eind van de nacht, morgenochtend vroeg zo tegen achter zal het in Zeeland en Zuid-Limburg waarschijnlijk al wel droog zijn. En dan trekt langzaam de bewolking, de neerslag in dat lage drukgebied, naar het noordoosten weg. Dus Groningen houdt het langst last van bewolking en regen. En misschien dat de zon daar wel helemaal niet doorbreekt. Maar in de rest van het land gaat dat in de loop van de dag wel gebeuren. Het is wel fris morgen. Het wordt 10 graden in het noorden. En Misschien 13 in het zuiden. En wat zie je daarna nog? Ja, de temperatuur gaat sowieso omhoog. Want uh, woensdag is het al 15 graden. Donderdag ook zo'n 14, 15 graden. Met af en toe de zon. Er passeert nog wel een zwakke storing. Met name in de nacht na donderdag. Met meer bewolking en wat motregen. Maar geen grote hoeveelheden meer. Ja, en dan vanaf donderdagmiddag gaat het eigenlijk crescendo met het weer. De zon komt erbij en de temperatuur gaat verder omhoog. En bedankt. Helene Geest, hoeveel files heb je? Ik heb er ongeveer 60. De meeste problemen die doen zich voor in, uh, bij Rotterdam en bij Den Haag. Daar is het overigens ook heel slecht weer op dit moment. Dus misschien heeft dat ermee te maken. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam... bijvoorbeeld tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein... 12 kilometer. 50 minuten vertraging daar. En dat heeft te maken door problemen verderop bij Rotterdam. Op de A20 daardoor ook veel vertraging van Hoek van Holland naar Gouda... tussen Maasdijk en knooppunt Ketelplein. 40 minuten op onthoud. Op de A10 de ring van Amsterdam staat het ook vast. Voor knopend in Nieuwmeer richting Den Haag is de verdraging 50 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht, maar die kunnen wel ieder moment weer open gaan. Op de A15 zijn problemen in beide richtingen. Van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. 5 kilometer en 10 minuten op onthoud. De spitstrook die gaat daar vanmiddag niet open en dat heeft te maken met technische problemen. De andere kant op is een ernstig ongeluk gebeurd richting Europoort, net voorbij de Botlektunnel. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Het is een behoorlijke chaos. Er zijn een paar vrachtwagens bij dat ongeluk betrokken. De vertraging is nu nog maar 10 minuten, maar die zal ongetwijfeld toenemen. En tot slot een lange file bij Utrecht op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Beeldhoven en Hagestein. 15 kilometer en een half uur vertraging na een aanrijding. Hogescholen Zak is ontwikkeld omdat hbo-onderwijs beter kan.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 Nu te zien in Museum Belvedere, Heerenveen Oranjewoud. De Italiaanse grootmeester van het stilleven, Giorgio Morandi. Bestel uw kaart op museumbelvedere.nl. Vijf minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. De Europese Brexit-onderhandelaar Michel Barnier is vandaag in Ierland. En daar heeft hij een niet al te vrolijke boodschap. We are not there yet. En there is a real risk. En we moeten be prepared. Any options, the no deal. We zijn er nog niet. We moeten voorbereid zijn op alle opties. En er is een reëel risico dat we eindigen zonder deal. Waarschuwende woorden dus van de Europese Brexit-onderhandelaar, correspondent Arjan Noorlander in Brussel. Arjan, is er een reden waarom Barnier deze waarschuwing op dit moment doet?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 dat iedere keer die brexit-onderhandelingen weer maandenlang stil liggen... tot frustratie van de Europese landen... die het voor zich zien als een heel ingewikkeld traject... waar nog heel veel in moet gebeuren. En daarom zegt de EU-onderhandelaar vandaag weer eens tegen de Britten... pas nou op, als jullie niet met ons praten... kan het ook wel eens helemaal fout lopen. Ja, dan, uh, daar hoor je in hoezeer de tijd begint te dringen. Hè? Wat, wat staat er de komende ja. maanden qua brexit op de agenda? Ja, het moet snel gaan. Hè? Er is minder dan een jaar in maart volgend jaar. Moet die brexit plaatsvinden? Wil dat door alle parlementen in Europa worden goedgekeurd? Moeten die onderhandelingen rond de brexit in oktober dit jaar zijn afgerond? Dat lijkt ver weg, maar dat is zo voorbij. Er zit ook nog een zomervakantie tussen. Dus we moeten echt vaart maken. En het moeilijkste onderwerp op dit moment is echt Ierland. Op dat Ierse eiland heb je natuurlijk het Europese EU-land, Ierland. Maar ook dat deel Noord-Ierland... wat nog steeds gewoon volledig een onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. En dus Europa gaat verlaten... De Britten en de Ieren willen graag dat die grenzen open blijven, want het is daar nu vrede op dat eiland. Familie kan van Noord-Ierland naar Ierland producten kunnen heen en weer. Dat moet zo blijven, hoopt iedereen. Maar de EU zegt natuurlijk, ja, die open grenzen moeten er niet toe leiden... dat de Noord-Ierse-Ierse grens voor de, uiteindelijk voor de Britten een soort achterdeurtje naar Europa worden... waar ze stiekem allerlei producten toch zonder importheffingen... doorheen kunnen sluizen om de economie met Europa gaande te houden. Het is een onmogelijke knoop om daar over die grenzen te oordelen. En Barnier zei vandaag weer in Ierland... Britten, kom nou met een oplossing. Jullie hebben beloofd om ons te vertellen hoe dat gaat. En die Britten doen dat steeds maar niet. Ja, en ondertussen komt de deadline dus steeds dichterbij. Juist, Nou, dat is wel begrijpelijk dan dat hij zegt... het kan ook zonder deal. Um, hij zei ook, de moeilijkheden gaan niet alleen over de Ierse en Noord-Ierse grenzen. Er spelen nog meer dingen. Waar doelt hij dan op? Ja, er spelen duizenden onderwerpen waarop uh, de UK, het Verenigd Koninkrijk... nu samenwerken met Europa. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij zijn op dit moment aan elkaar verbonden. En op al die onderwerpen moet er een nieuwe deal worden gesloten over... hoe dat er zometeen uitziet als de Britten wel of niet binnen de EU zitten. Waar doen ze aan mee? Werken ze nog samen op universitair vlak? Hoe gaat dat met grensbewaking, met douanes? Wat heeft de Rotterdamse haven zometeen allemaal uh, te veranderen? als er een boot uit Engeland komt. Wat betekent het voor het luchtruim als vliegtuigen uit Londen... in Europa willen landen en andersom? Het zijn hele praktische afspraken die gemaakt moeten worden. En al die ambtenaren die dat graag willen doen... zitten eigenlijk nu vaak naar debatten te kijken op televisie... in het Britse lagerhuis en zien daar de Britse premier mee... ruzie maken met politici zonder dat die brexit echt geregeld wordt. Het frustreert iedereen... En blijkbaar de brexit-onderhandelaar Barnier van de EU... vandaag zo dat hij weer met die waarschuwing komt. Pas nou toch op als we niet echt serieus... over al die onderwerpen gaan praten. Gaat het straks fout. Arjan Noorlander. Vanuit Brussel sprak je tot ons. Dank je, Arjan. Het is tien minuten over half vijf. Tijd om u bij te praten over het laatste nieuws op het gebied van technologie. Bij me is NOS-redacteur Nando Kastelein. Nando, het zijn uh, jaarlijkste feestjes voor Facebook en Google natuurlijk. Hun ontwikkelaarsconferenties gaan we het over hebben. Dat klonk vorig jaar zo. Hey, everyone. Hey. Hey, Welcome to Good morning. Welcome to Google I.O. Yeah. Heel veel enthousiasme. Het was voordat bedrijven moesten getuigen voor de Amerikaanse, het Amerikaanse congres. En Facebook natuurlijk het grootste schandaal... in zijn geschiedenis over zich heen kreeg. Nando, om mee te beginnen. Waar draai je die conferenties in feite om? Ja, de mensen die je hoort juichen en klappen... zijn medewerkers in bedrijven en ontwikkelaars. Want voor die zijn de conferenties bedoeld... zijn ontwikkelaarsconferenties. Het woord zegt het al. En uh, Google en Facebook en ook andere bedrijven... die ook zo'n soort gelijke conferentie organiseren... kondigen daar nieuwe dingetjes aan. Nieuwe mogelijkheden om je apps als ontwikkelaar... Verder in te zetten binnen Facebook, binnen Google. Uh, nieuwe functies voor Android, voor Google Chrome. Alles soort dingen die er eigenlijk op zijn gericht dat je ontwikkelaars nog meer gebruik kunnen maken ja, van al die producten. Um, en het publiek zit dus ook nog niet vol met gebruikers. Hè, want voor die is het ook wel interessant. Maar vooral met die ontwikkelaars. Er komen mm. zo'n 5.000 mensen op zo'n conferentie af. En vergeet niet alle journalisten die ook van heinde en verre komen... om te zien wat voor nieuws wordt aangekondigd. Ja. En, en morgen trapt Facebook af, ja. volgende week Google. Wat verwacht je hiervan? Nou ja, het kan bijna niet anders dan dat morgen hè, tijdens F8 van, van Facebook... Uh, gaat over het schandaal. Mark mm. Zuckerberg moet daar iets over zeggen. Waarschijnlijk aan het begin. Ook omdat hij het een beetje wil loslaten. Want het gaat natuurlijk ook om veel meer dan... Dat. Hij moet het even parkeren. Hij, zeg maar. moet even parkeren ja. hij moet even aanstippen. Dat moet hij denk ik een paar minuten doen. Misschien zelfs is het langer. En zeggen, jongens, we gaan er ons best voor doen. Een beetje haalt hij afgelopen tijd, heeft, heeft gezegd in feite. En vervolgens is het ook de plek voor, voor hem om nieuwe dingen aan te kondigen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat uh, Facebook uh, Oculus Rift heeft. Dat is die virtuele reality bril uh, die ze al een paar jaar uh, hebben. Uh, en waar ongetwijfeld nieuwe functies voor uitkomen. Mm. Want vergeet niet dat zo'n uh, conferentie ook eigenlijk als een soort van warm bad voor Max Zuckerberg is. Hè? In het congres. Wat ik kijk gegild. En hier zijn er toch mensen die wat meer openstaan voor zijn ideeën. Ja, en ook wel houden van zijn ideeën. En, en ook geïnteresseerd zijn en daar verder mee willen. Want het zijn ontwikkelaars. Maar hebben ze er net zoveel zin in als de afgelopen jaren, denk je? Nou ja, je merkt wel wat spanning. Ik las gisteren een artikel bij TechSuite The Virtue. die een aantal ontwikkelaars sprak. en die zeiden van. Nou ja, uh, een ervan die besloot dit jaar niet te gaan. Anderen vragen zich af uh, wat de, de, alle veranderingen betekenen. Wat bedenk je dat door het schandaal met Cambridge Analytica. hebben ontwikkelaars minder toegang gekregen tot informatie? Want dit die ze... zijn allemaal ontwikkelaars van apps die gerelateerd zijn dan aan Facebook. Ja, je moet, moet het, het zo zien he, dat je als app bijvoorbeeld toegang kunt krijgen. via Facebook, via de Facebook-login. en daarmee ja. ook data uh, van Facebook krijgt. Dat is zeer sterk beperkt vanwege dat schandaal. Facebook daarin uh, stappen wilde nemen en wil laten zien naar gebruikers dat ze te vertrouwen zijn. Het is de vraag wat die ontwikkelaars daarvoor terugkrijgen. krijgen. ze een andere manieren om uh, informatie te vergaren. Uh, wordt hen eigenlijk de wacht toegezet? Wat gaat ja. er gebeuren? Ik denk dat zij best wel ja, met, misschien wel met een beetje gesloten armen zitten te kijken. Van wat hij een anderhalf uur gaat vertellen daar. Ja, ja en, en goed gaan luisteren. Volgende week volgt Google natuurlijk. Het bedrijf ligt niet zodanig onder mm -hmm. een vergrootgas als Facebook. Wat verwacht je van Google? Nou ja, kijk. Google ligt inderdaad niet zo'n vergrootglas... maar het draait natuurlijk om minder alleen Facebook. Het draait om de vraag hoe we met data willen omgaan. Met privacy van gebruikers. En Google is net als Facebook een bedrijf... dat heel veel informatie verzamelt. Dus het kan bijna niet anders dat Google in moet gaan. De vraag is alleen hoe. Ja, Ik heb er nog geen idee van, maar ik kan me niet voorstellen... dat ze dat helemaal links laten liggen. Ben benieuwd. Wij gaan erover horen. Dankjewel. Nando Kastelein. En straks gaan we het hebben over drugsafval. Nou, dat is echt overal te vinden. Vooral uh, in het zuiden, bijvoorbeeld in Brabant. Soms in Woonwijk of in het bos. Oh yeah, En ze bent alfabet met Boyfriend. Regen is spelbreker. Vanavond volgens mij Helene Geest... Ja, dat is zeker het geval. We hadden eigenlijk op uh, niet zo'n drukke avondspits gerekend. Maar niets is minder waar. Vooral niet aan de noordkant van Rotterdam. Op de A4 vanuit Den Haag heb je ongeveer een uur vertraging voor knooppunt Ketelplein vanaf knooppunt Prins Klausplein. En ook op de A20 in beide richtingen voor het knooppunt Ketelplein... ongeveer een half uur op onthoud. Nieuws en Co. We zijn in Breda met de Nieuws en Koolbus. Want afgelopen weken is het aantal drugsafvaldumpingen... in Noord-Brabant flink toegenomen. Het is al lange tijd scherp een inslag in deze provincie, maar de autoriteiten zijn verbaasd over het aantal van de afgelopen weken. Naida, Ida Aurangzeb, om hoeveel dumpingen gaat het dan? Nou, Lara, om je een indruk te geven: vorig jaar waren er in West-Brabant over het hele jaar 33 dumpingen. Nou, we zitten nu nog net niet op 1 mei en we zitten al op 17 dumpingen. Dus dat is toch nogal wat. In de politiebus, want ik zit nu ook echt letterlijk in een politiebus... Uh, politieagent Willem-Jan Uithagen. Bent u verrast door deze piek? Ja, het is wel een extreme piek. Iets wat we eigenlijk de afgelopen paar jaren uh, niet gezien hebben. Uh, elf in uh, een week, elf drugsdumpingen, dat is echt extreem veel. En de plekken waar u ze tegenkomt, want we hebben al gezegd in de bossen. Is, zit daar ook een verandering in? Komt u ze op andere plekken tegen? Nee, ze waren voornamelijk weer in het buitengebied. In de berm, in slootjes, uh, inderdaad, in de natuur in ieder geval. Uh, en we zagen er ook een aantal in de stad. Uh, maar eigenlijk komen we ze overal tegen, ja. dus dat is niet opmerkelijk. Wel Overwegend in de natuur. En ook in woonwijken waar iemand ook onwel is geworden. Ja, een kleine dumping in Tilburg. Berlagenhof bij een verzorgingsflat of een begeleid wonen. In een afvalhok lagen vijf, zes vaatjes. Ja, heel vreemd. Ja. Erik de Jonge, boswachter. Om wat voor drugsafval gaat het precies? Wat jullie tegenkomen in het bos? Ja, we komen van alles tegen. Maar in dit geval waar we het nu over hebben is synthetisch drugsafval. Daarnaast komen we ook heel veel afval tegen van hennepkwekerijen. Uh, maar die, die synthetische drugsdumping die zijn het meest schadelijk. Want dat zijn eigenlijk giftige stoffen die super schadelijk zijn... voor, uh, voor de dieren, voor de planten, voor de ja. bodem, voor het grondwater. En even, want als u zegt synthetische drugs... dan weet ik ook niet waar u het over heeft. En wat dat afval dan is, ik, ik heb er geen beeld bij. Wat is het precies? Uh, wat wij dan zien zijn uh, grote kannen, vaten, soms van die duizend literen vaten zelfs, uh, waar vloeistof in zit. Uh, en er zitten allerlei, uh, ja, die kunnen misschien bij de heren wel aanvullen, maar echt uh, schadelijke stoffen in. zoutzuur, uh, mierenzuur, andere dingen. Uh, en daar worden, dat zijn reststoffen van de productie van pillen. En uh, ja. ja, goed, die, die zijn echt heel schadelijk voor het milieu. Zeker als dat lekt natuurlijk in de bodem. Ja, dat moet je gaan saneren en doen. En dat, dat kost veel geld. En dat kost ook heel veel leven op die plek. En dat komt uit de, de, de, de, de, de... Komt het dan ook in dit geval uit Laboratoria uit Brabant? Ja, Want dat, wie zijn die dumpers? Ja, dat, dat, de, de dumper gaat niet ver van huis. Die gaat geen uren rijden met het spul. Is gevaarlijk voor hemzelf. Eén um, uh, om betrapt te worden. Maar ook omdat er iets mis kan gaan met die stoffen. Het zijn stoffen die gebruikt worden voor de productie van ecstasy en speed. Amfetamine en MDMA. Moet ik dat dan officieel noemen? Uh, daar gaan ze geen uren of kilometers meer rijden. Dus dicht bij huis wordt er gedumpt. En dus veel in Brabant, Breda, Tilburg en omgeving. Ja. Uh, maar we zien het ook uh, zeker uh, richting Roosendal en Berg op Zo. Ja. Nu is het een beetje gissen, want het was van uh, die piek is er. En dan ga je natuurlijk afvragen, jullie als agenten, als boswachters, maar ook wij als journalisten. van hé, hey, waar komt die piek vandaan? Een van de dingen, en ik zeg het erbij, het is even gissen. Is van het zou kunnen komen door toename van. Het, het festivalseizoen staat voor de deur. Alex van Dongen, drugspreventiewerker bent u. Want die drugs, ecstasy hoor ik... dat zijn ook de drugs die gebruikt worden op die festivals. Inderdaad, op de festivals is ecstasy het, meest, het favoriete middel van de uitgaanders. Dat klopt. En wat nog meer? Uh, nou ja, ecstasy is denk ik uh, heel erg populair. Ook nieuwe middelen zeg maar, die uh, nog niet op de verboden lijst staan. Dat zijn populair als 4FA, maar ook speed op bepaalde feesten. hangt een beetje af van wat voor feest, wat voor drugs er gebruikt wordt. Maar we zien zeg maar, dat uh, onder als ecstasy zeg maar, op die dance events het nog steeds het populairste ja. middel is. En dat is allemaal synthetische drugs? Ja. Want de cocaïne komen jullie niet tegen in het bos? Nee, normaal gesproken vind ik die inderdaad niet. Hoewel we laatst wel een, uh, iets, iets hadden gevonden waar, waar ze dat mee gesmokkeld hebben waarschijnlijk. Uh, maar wat wij vinden is echt die, die hoeveelheden afval van het produceren van die XC-pilletjes. Ja. Dus um, ja goed, uh, de, de, de, de, de massale gebruik daarvan, dat zorgt ervoor dat wij met dat afval... Ja. Dit, uh, inderdaad... En dat massale gebruik, hè, want Alex van Dongen op festivals... Wordt er inderdaad nog steeds zo massaal drugs, uh, synthetische drugs gebruikt? Ja, zeker. Uit het laatste uitgaansonderzoek van de Trimbos in 2016... blijkt dat 63% van de uitgaanders... in de ja, op een evenement drugs gebruikt. 63%? Ja, heeft in de laatste maand drugs gebruikt op een Zo. evenement van de uitgaan. Als die ondervraagd zijn, de zes, dat is enorm toegenomen. Dus ja, als er meer gebruikt wordt, zal er ook meer geproduceerd worden. En dus meer gedumpt en meer afval. worden. Ja. En denkt u dat het echt wel komt? Want we zitten nu bijna in mei, mei, juni, het festivalseizoen. Denkt u dat die piek van die, van die dumpingen daarmee te maken heeft? Um, ik heb er nooit onderzoek naar gedaan, maar het zou in ieder geval goed kunnen. Omdat wij inderdaad wel veel mensen spreken die aangeven van, ja, we gebruiken alleen af en toe op een feestje, zeg maar. Dus ja, en als, dan de, als nu dit wel het festivalseizoen begint, dus ja. het zou kunnen dat er dan ook meer geproduceerd wordt. Ja, en de mensen die bij u komen, hè, dat zijn mensen die drugs gebruiken, maar ook mensen die zelfs drugs, drugs produceren, dus kleine laboratorium. Een, laboratorium. Nou, dat, dat, daar vragen wij niet naar, zeg maar. Als mensen ja. bij onze behandeling komen, dan is het volgens niet interessant of ze dan ook produceren, ja, ja. of nee. Ja. Maar je ziet wel een toename ook van laboratoria. Dus mensen die in het klein zelf drugs maken. Komt daar ook meer afval van? Nou, het zit hem, uh, wat, wat wij dan veel zien, in, uh, in ook een veranderend productieproces. Uh, voorheen kon je een aantal stoffen uit het buitenland importeren. Uh, legaal of illegaal. Uh, en daar, daar ging je amfetamine of, uh, of ecstasy mee maken. Uh, maar je ziet nu dat, dat die stoffen zijn heel moeilijk Nederland in te voeren Dat is echt uh, uh, bijna niet te doen. Dus gaan mensen zelf eerst de grondstoffen voor de drugs maken en van die grondstoffen drugs maken. Dus je hebt een extra stap in het productieproces ja. en dus extra afval. Ja, absoluut. Ja, en nou, hè, want dan denk ik, uh, Erik de Jonge, boswachter... u houdt van het bos en ik hou ook wel van het bos, hoor. Gelukkig. <laughs> maar dan denk ik, ach, als het heel erg is voor de natuur... maar ja, is het dan ook nog erg voor mij? Want hoe gevaarlijk is het voor iemand die daar loopt en het vindt? Nou, dat vind ik een hele goeie want Dat is natuurlijk wel degelijk uh, hartstikke gevaarlijk. Als zo'n vat lekt, dan hangen daar giftige dampen. Uh, ik herinner me een, een nieuwsbericht van een paar weken terug... van een aantal agenten zelfs, die onwel werden... van uh, een huisbaas die bij die dumping uitkwam. Dus het is hartstikke link. Ik heb het zelf ook een paar keer uh, flink in mijn en uh, dan ruik je alleen al dat het echt heel schadelijk is. Uh, dus mensen die daarmee uitkomen, uh, dat kunnen net goed spelende kinderen zijn. Ja. Uh, die lopen wel degelijk een groot gezondheidsrisico. En ook mensen die daar in de buurt wonen. Die gasten komen dat dumpen en het interesseert ze helemaal niks. Wat voor schade ze aanrichten. Wat het hmm. voor effect op mensen kan hebben. Ik reed vorig jaar in het donkere door een scherpe bocht. En in één keer stond ik pal voor uh, 53 vaten midden op de weg. Uh, de damp sloeg 53. Er nog af. 53? 53. Dus ja, niks, nee. dit is vorig jaar. En, uh, nou ja, goed, die, die mensen maakt het totaal niet uit uh, wat, wat voor gevolgen heeft voor, voor ja. mensen omwonenden, de natuur daar. Dus um, ja, het is heel gevaarlijk. Want die geur, hè, wat, wat voor geur is het dan? Ja, uh, het is een. Uh, ja, goed, de, de, de boswachter zal het ook wel weten, maar het is een hele kenmerkende geur. Uh, anijsachtig, zoetig, chemisch. Ja. Het is altijd lastig om een geur te omschrijven natuurlijk. Anijs is maar... nou niet bepaald chemisch, toch? Ja, maar het is ja, een beetje een combinatie daarvan. Is een ja. zware lucht. Uh, en uh, als je die lucht eenmaal in je neus hebt gehad... dan zul je dat ook nooit vergeten. Uh, in Brabant is er ook uh, een tijdje terug een geurkaart verspreid. Met name onder de professionals. Dus de opsporingsambtenaren, waar boswachters ook uh, onder vallen. En... Uh, ja, om die geur maar in je hoofd te krijgen. Maar voor een burger zal dat wat lastiger zijn. En die zullen uh, bij een drugslap in hun buurt dus op andere tekenen moeten letten naast die geur. Ja. En, dus dan heb je het over dichtgekitte kozijnen. Uh, vreemde bewegingen rond de pand. Hè, in rare uren busjes die dingen in en uit staan te laden. Uh, witte Want, rook, dat soort zaken. Witte rook. Bij witte rook moet ik denken aan de nieuwe pauze. Ja, maar het heeft te maken met het productieproces van, uh, van amfetamine of van MDMA. Ja, ja. pauslimpillen. Ja. Sorry? Pauzen en pillen moet je aan denken bij Wittenberg. <laughs> en aandachtig aan Brabant. Ja. <laughs> bij allebei. Maar, um, want u, u zegt dit nu omdat jullie als politie ook willen dat de burger beter oplet. Ja, nou en ik denk dat uh, Erik dat ook kan bevestigen. Want uh, ja, melden, daar zijn wij van afhankelijk. We hebben boswachters rondlopen in de natuurgebieden, we hebben politieagenten op straat, maar we zijn niet overal. Ja. En uh, we zijn afhankelijk van heterdaad meldingen. Dus mensen moeten de politie bellen als ze iets verdachts ja. zien of vermoeden. Ja, nou, daar ben ik het echt van harte mee eens. Want uh, heel vaak horen wij van mensen van, ja, we hebben inderdaad wel een verdacht busje zien rijden ofzo, weet je, of zo. Uh, of we hadden het al een tijdje in de gaten. Dan denk ik, ja, meld het dan alsjeblieft. Als mensen wat zien... Uh, ja. Bel altijd de politie. Ja, en dan blijft toch altijd met... als het gaat over drugs hè, en ook dus over die drugsafval. zolang er vragen is, uh, is er uh, aanbod. Uh, Alex van Dongen? Ja inderdaad, wat ik heel erg belangrijk vind is dat uh, veel gebruikers die wij spreken zijn allemaal bezig met gezonde leefstijl. Ze willen Max Havelaar koffie hebben, ze willen biologisch eten, minder vlees eten. En dan gaan ze wel op die feesten ecstasy gebruiken die eigenlijk weer heel erg schadelijk zijn voor het milieu. Dus aan de ene kant proberen ze eigenlijk heel erg idealistisch over te komen. Aan de andere kant gebruiken ze wel in het weekend ecstasy wat weer super slecht is voor het milieu. En dat, dat ruimt eigenlijk helemaal niet met elkaar. Maar daar zijn ze op dat moment zich weer helemaal niet van bewust. Dus ja. ik denk ook dat... En daardoor heeft ook XC, heeft eigenlijk ten onrechte een veel te positief imago gekregen. En dan krijg je normalisatie van gebruik. Ja, meer gebruik. Ja. En daardoor ook maar weer meer milieuschade. Wie zijn die gebruikers voor, voornamelijk? Nou, we zien de toename van gebruik vooral onder de groep uh, 18 jaar en ouder. En inderdaad heel vaak onder mensen die uh, naar evenementen gaan. Dance events en dergelijke. Studenten? Onder andere daar gaan daar veel studenten naartoe... naar dat soort uh, evenementen. En een van de, aandachtse, de nieuwe groepen... waar we de toename vooral zien... is inderdaad onder hbo-studenten en uh, studenten van de universiteit. Natuurlijk eigenlijk een groep... Uh, die ja. eigenlijk bewust wil leven... Maar dit, maar, wel, maar, dit, maar dit gebruik ja. daar wel nee, nee, nee, bij combineert. Ik vind, ook, ik vind het ook mooi dat je dat aanhaalt. We hebben dat als politie een tijdje terug ook gedaan. Onze korpschef die zegt: inderdaad, gezond leven door de week. En in het weekend slik je de grootste rotzooi die er is. Waar ook nog eens zware criminaliteit achter schuil ja. gaat. Ja, dat is eigenlijk een soort dubbele moraal waar sommige mensen in leven. Waarvan je moet denken: ja, moet je dat nou blijven doen? Ja, precies. Hij noemde het de yoga-snuiver. Ik vond dat wel ja, een hele mooie De yoga-snuiver ja, die dan ja, in het bos ja. yoga gaat ja. doen? Ja, het is natuurlijk. Hij heeft eigenlijk ook gebruik ja. van toepassing. En hier hebben we het over die dumping, is het natuurlijk meer ecstasy. Maar toch de term op zich van uh, allemaal heel verantwoord zijn. Maar eigenlijk wel een hele ja. uh, ja, wereld in stand houden die misschien wat minder mooi is. Dus eigenlijk ja, zit een bepaalde dubbelheid ja. in. En we zijn is dus een beetje een soort van rond. Van je denkt, nou hey, die dumpingen in het bos, ik heb er niks mee te maken, die drugstumpingen. Maar als je volop in het weekend ecstasy gebruikt, ben je dus misschien wel mede verantwoordelijk. Ik denk dat heel veel mensen dat echt niet realiseren die naar zo'n festival gaan en zo'n pilletje gebruiken. Die, die hebben niet door dat ze daarmee eigenlijk direct die enorm schadelijke drugstumpingen veroorzaken. Ja. En uh, dat, dat ook heel veel geld kost. Dat hebben mensen denk ik, Precies, ik, uh, niet want al hadden. dat opruimen kost ook geld. Ja. Heren, dank jullie wel. En voor de politie, dus um, ja, luisteraars als Iets ziet. Bij iedere verdachte situatie wel ED2. Dat kan ik sowieso over alles zeggen. Dus ook over drugs. <laughs> goed, dank jullie wel. Bedankt. Dank. En de geur dus. Iets uh, met anijs en chemie. Goed, we staan elke dag ergens anders hè, met de bus. Dus als u een tip heeft, laat het ons eventjes weten via nieuws en, call at en straks nemen we een kijkje bij een tandarts die de online privégegevens van klanten niet goed heeft beschermd. Afgeschermd. En met de strenge privacywet die binnenkort ingaat. Kunnen dat soort praktijken rekenen op fixe straffen? Zo meer.